9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister Rosenthal roept de Nederlandse ambassadeur terug uit Suriname. Hij doet dat in reactie op de amnestiewet die vannacht door het Surinaamse parlement werd aangenomen. Door deze wet gaan president Bouterssen en andere verdachten van de decembermoorden in 1982 vrij uit. De minister noemt het aannemen van de wet diep teleurstellend... Ook heeft Rosenthal besloten dat de verdachten van de decembermoorden Nederland niet meer in mogen. Met de Europese Unie en andere landen wil Rosenthal bekijken welke andere consequenties aan het aannemen van de wet worden verbonden. CDA en VVD willen dat ook de internationale gemeenschap een reisverbod instelt voor bouters en andere verdachten. CDA-kamerlid Ferrier noemde in het Radio 1-journaal het aannemen van de amnestiewet een zwarte dag in de geschiedenis van Suriname. Volgens haar wordt hiermee de rechtsstaat geschaad. Het Maastadziekenhuis Pantijn in Boksmeer heeft twee chirurgen op non-actief gesteld. Volgens het ziekenhuis is er een samenwerkingsprobleem tussen de chirurgen en partijen binnen en buiten het ziekenhuis. Wat die problemen zijn, is niet bekendgemaakt. Bij het Ziekenhuis Pantijn werken in totaal vijf chirurgen. De Raad van Bestuur is met hen in gesprek over een oplossing. Specialisten van het Radboudziekenhuis in Nijmegen... nemen de taken van de twee chirurgen voorlopig waar. Patiënten en huisartsen in de regio Boksmeer zijn op de hoogte gesteld. Op een aantal politiebureaus in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht wordt vandaag vier uur lang het werk neergelegd. Agenten voeren actie voor een betere CAO. Tijdens de actie is aangifte doen niet mogelijk. Alleen bij heel dringende zaken gaan de bureaus weer open. Ook voor noodhulp blijft de politie beschikbaar. In de steden wordt wel gesurveilleerd, maar minder dan normaal. Politiebonden eisen van minister Opstelten een hoger salaris en betere waardering voor onder andere piketdiensten. Ook het KLPD, de parketpolitie en de spoorwegpolitie hebben zich bij de acties aangesloten. De problemen met het netwerk van Vodafone zijn nog niet verholpen. De storing is niet meer zo omvangrijk als gisteren, maar Vodafone-klanten kunnen nog steeds problemen hebben met bellen, sms'en en internetten. Gisteren is een noodvoorziening opgezet, maar nog niet alle masten zijn daarop aangesloten. Vodafone denkt dat het bel, sms en internetverkeer nog vandaag volledig wordt hersteld. Maar het snelle 3G-netwerk is waarschijnlijk morgen pas gerepareerd. Dan het weer nog droge periode met zon. Het wordt 7 tot 11 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Morgen eerst zonnig. In de middag bewolking gevolgd door regen. En het wordt een graad of 10. ANWB, verkeersinformatie. Er staan nog 34 files met een totale lengte van 120 kilometer. De meeste daarvan staan nog in de regio's Utrecht en Rotterdam. Nog veel vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Bladikum en Knoop de staat 8 kilometer file. Wat komt er een ongeluk? Daar zijn drie auto's en een motorrijder bij betrokken. Bij Knoop de Buidenberg is maar één reis ook open. Je kunt er ook het beste bij Knoop in de de Borden Almere volgen. De omleiding loopt over de A27 en de A6. Het is nog vrij druk op de A9, Altma richting Almstondeveen. Daar rijdt het langzaam tussen Beverwijk en Batouverdorp... over een lengte van 7 kilometer. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan. Een jaar. Misschien twee jaar. Of u zoekt naar kansen.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 Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Het NOS Radio 1 journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen... en de politieacties zijn inmiddels in volle gang. Wat betekent dat voor de grote steden vandaag? Straks de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolsen. Maar eerst Suriname. Want na drie dagen van lange en emotionele debatten... is het parlement daar de omstreden amnestiewet aangenomen. En daardoor is het mogelijk dat de verdachten... van het proces over de decembermoorden vrij uitgaan. Onder wie president Desi Boutersen. 28 parlementsleden stemden uiteindelijk voor, 12 tegen. Parlementsvoorzitter Jennifer Simons maakte de uitslag bekend. Dit wetsontwerp is aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen... Normaal zou ik nu dan uh, de felicitaties uitbrengen als voorzitter. Maar ik ga geen felicitaties uitbrengen, ik ga oproepen tot bezinning. Ik ga die condoleren, ik ga oproepen tot bezinning. En ik ga de regering oproepen tot bezinning. En ik ga het parlement oproepen tot bezinning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 Er wordt nu gedreigd met sancties tegen Suriname, internationale sancties. De regering van Bouterse is helemaal niet bang voor de consequenties. Zo verklaarde minister Lakin van Buitenlandse Zaken vannacht. Ik zie geen enorme uh, uh, uh, bezorgdheid hierin. Uiteraard is er zo een verwachte reactie. En ik vind dat mensen het recht mogen hebben. Nationaal mogen ze hun ding zeggen. Maar ik vind dat men ook internationaal ons de ruimte moet geven dat we zelf op onze eigen wijze oplossingen hier vinden... zodat we door kunnen gaan. En inmiddels stromen de reacties van buiten Suriname binnen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft uit protest... de Nederlandse ambassadeur Aard Jacobi teruggeroepen uit Suriname. Jacobi reageerde vannacht ook zeer teleurgesteld. Nederland en de internationale gemeenschap... heeft steeds aangegeven dat dit geen goed initiatief is. En we hebben een oproep gedaan om deze wet niet aan te nemen. Uh, dat is... Uh, uh, niet beantwoord uh, en de wet is wel aangenomen. Uh, ik betreur dat. En dat doet ook CDA-Kamerlid, Tweede Kamerlid Katien uh, Ferrier. Um, zij wil dat de verdachten van de decembermoorden geen visum meer krijgen om te reizen. Heel belangrijk dat de internationale gemeenschap, de EU, maar ook in VN-verband... ook in verband van de Organisatie van Amerikaanse Staten, zeggen dat... Als dat als duidelijk is wie de schuldigen zijn... dat zij geen toegang zullen krijgen tot onze landen. Nou, journalist en Suriname-kenner Roy Kemrads gelooft niet in zo'n maatregel. Dat lijkt me lastig uitvoerbaar, want als die amnestiewet bekrachtigd wordt... dan zitten binnen de groep van verdachten ook mensen... die publiekelijk hebben gezegd dat ze met deze amnestiewet niet blij zijn... maar dat ze een waarheidsvinding willen hebben... en dat kan alleen door de rechter. Dus de toepassing van het voorstel van VVD en CDA... houdt in dat je mensen uitsluit binnen Nederland te komen... die ongewenst onder deze amnestiewet vallen... omdat zij ook zitten te wachten op een uitspraak van de rechter. Nou, en de rechter zou nog een uitspraak kunnen doen... inderdaad, in het proces dat loopt tegen de verdachte van de decembermoorden. Volgens Kemraj is het, met het aannemen van de wet... bepaald nog niet zeker dat het proces ten einde is. President Baltersen, die moet zijn handtekening nog onder plaatsen en hij moet gepubliceerd worden in de staatscorant van Suriname. Nou, als dat een feit is, dan zou de advocaat van de hoofdverdachte... het OM eh, niet ontvankelijk kunnen verklaren. En, en dat betekent dat het OM zich daarover moet gaan buigen. Dus we krijgen op zijn minst, denk ik, een vertraging van het proces... en waarschijnlijk niet op 13 april al de strafeis die uitgesproken zal worden. En het kan zeker twee of drie zittingen duren. Want ja, uiteindelijk zal ook die krijgsraad bij het vonnis... daar rekening mee moeten houden als die wet dus bekrachtigd is. Journalisten in Suriname kennen Roy Kemrach. Meegeluisterd heeft SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Meneer van Bommel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben vele teleurgestelde reacties gehoord. Uh, ook minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... die de Nederlandse ambassadeur in Suriname terugroept. Uh, wat vindt u dat er nu moet gebeuren, meneer van Bommel? Nou, om te beginnen wil ik ook benadrukken dat, uh, dat ik enorm teleurgesteld ben... dat dit nu toch door de Nationale Assemblee in Suriname gekomen is. Suriname is uh, de afgelopen jaren... Um, en zeker onder de vorige regering uh, met minister Santokki... toch richting een rechtsstaat uh, gegaan, ook aansluiting met het internationaal strafhof. En dan nu zo'n amnestiewet, ja, dat is een klap in het gezicht van de nabestaanden. Maar het staat ook haaks op de ontwikkeling van Suriname als rechtsstaat. Oké, okay, dat gezicht er, meneer Van Bommel. En nu? De, de vraag wat er nu moet gebeuren... Uh, nou, Raadje zegt het terecht, we moeten even afwachten of uh, en hoe het nu verder gaat... met het decembermoordenproces... Um, mijn verwachting is dat dat nu uh, uh, toch gaat aflopen, dat dat uh, stil komt te liggen uh, en dat er geen uh, verdere uitspraak komt, omdat de redenering zal zijn, ja, je kunt wel komen tot een, uh, tot een strafeis en eventueel zelfs een veroordeling, maar als daar direct op volgt amnestie, dan is dat allemaal uh, uh, in ieder geval in de juridische zin van weinig betekenis. Dus ik verwacht dat het, dat het stil komt te liggen. Ik zou dat ook zeer betreuren. Het is vervolgens aan de internationale gemeenschap en dus ook aan Nederland... om te bepalen of uh, inderdaad uh, mensen die, uh, um, die gelden als verdachten... want ze zijn dan dus niet veroordeeld... of die een visum kan worden geweigerd. Hm. Uh, daar zit nogal wat haak en oog aan. In beginsel sta ik er wel positief tegenover. Want ja, Nederland uh, uh, heeft toch wel een probleem met deze personen. Ja, Maar liever zou u dus zien, meneer Bobbel dat er inderdaad wel een uitspraak komt van de rechter. Inderdaad. Wel een veroordeling. Inderdaad. Kijk, er is in Suriname... Um, uh, ik ben er de afgelopen jaren een aantal malen geweest. In Suriname is door veel mensen gezegd... Um, hij, en dan werd bedoeld Boutersen... Hij moet wel worden veroordeeld, maar hij hoeft niet naar de gevangenis. En um, uh, die veroordeling, ook van andere verdachten, zou dus passen bij het rechtsgevoel van heel veel mensen in Suriname. Een veroordeling hoeft niet automatisch te leiden tot een celstraf. Dat is weer een ander verhaal. Maar een veroordeling en dus de vaststelling dat Bouterse en anderen... direct betrokken waren bij de zemmermoorden, dat zou enorm passen bij de ontwikkeling van de rechtsstaat Suriname. Dus ik hoop echt van harte dat, dat men wel de moed heeft om het proces af te maken... En ja, als die amnestiewet uh, vervolgens van kracht is, dan, dan zal daar mogelijk, uh, dus zeer waarschijnlijk, amnestie volgen. Hetgeen betekent geen straf, maar wel een veroordeling. Wat vindt u van de reactie van minister Rosenthal? Hij heeft aangegeven, ik gaf het al aan, dat hij uh, de Nederlandse ambassadeur Jacobi terugroept. Ja, terugroepen voor overleg is een, uh, uh, in dit geval, denk ik, een, uh, een verstandige zet. Uh, want dan kunnen precies dit soort mogelijkheden allemaal worden verkend. Jacobi geldt bovendien als een groot kenner van de Surinaamse samenleving. Dus uh, ik, ik vind het verstandig uh, dat dat gebeurt. Um, uh, al te snel roepen uh, dat er dit of dat moet gebeuren hè, met betrekking tot visa... dat vind ik uh, in dit stadium nog niet verstandig. Laten we eerst eens kijken wat er gebeurt met het uh, proces als zodanig. Um, en ik denk ook dat er vanuit Nederland uh, zelf nog uh, uh, openheid van zaken verwacht mag worden. Want Nederland houdt zelf ook... Uh, de dossiers met betrekking tot uh, de koep in Suriname in 1980... En de uitvoersel daarvan en de betrokkenheid van Nederland daarvan. Mm. De geschiedenis houdt Nederland zelf ook in de kluis. Gaat u dus daar vind... een verzoek aan doen richting de Nederlandse regering om daar openheid van zaken over te geven? Jazeker, dat heb ik al eerder gedaan en dat zal ik nu uh, met nog meer enthousiasme doen. Want als aan Surinaamse zijde via Amnestie de deur dicht gaat, ja, dan heeft Nederland nog de eigen deur die open kan... Uh, en daar, uh, uh, daar valt veel van te verwachten. Want het is niet voor, niks, niet voor niets dat Nederland de dossiers... met betrekking tot de koep en de Nederlandse betrokkenheid... nog uh, iets van een periode van 60 jaar in de kluis wil houden. Daar is ook nog openheid van zaken te geven. Dat ga ik volgende week om vragen. Hardy van Wommel, sp Tweede de Kamerlid. Dank voor de reactie. Graag gedaan. Het is bijna kwart over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. 12.000 banen verdwijnen er de komende maanden bij Defensie. En tegelijk heeft Defensie 3000 nieuwe medewerkers nodig... Dat is minder tegenstrijdig dan het lijkt. Probeer probeert Defensie ook vandaag duidelijk te maken... door met ruim 350 militairen krantjes uit te delen... op de diverse stations in Nederland, onder meer in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wilt een krantje, Defensie zoekt collega's. Ja. Dat was iemand van de doelgroep volgens mij, hè? Ja, Ze hebben Absoluut. heel veel haast. Ja, maar ze zijn ook een beetje verrast... dat wij hier staan in uniform, denk ik. Maar uh, ze neemt hem wel mee. En ik hoop dat ze hem gaat lezen. En uh, nou, wie weet wordt ze enthousiast. Dat heeft u al mensen gehad die echt een praatje begonnen... en dus wat meer wilden horen over de banen? Nou ja, mensen die vragen waarom staan jullie hier? Het uh, nou, ja, ja, valt wel op, zo'n uniform. Precies, we vallen inderdaad op. En uh, ja, dan leggen we dat uit wat, uh, waarvoor we deze actie doen. En ook de oudere mensen krijgen een, hand, een krantje in de hand geduwd... maar dat is meer met het oog op hun kinderen, neven, nichten, buurjongens. Ja, uh, in, in, inderdaad. Hè? Dat noemen we dan de influentials. De mensen die uh, in hun vrienden, kennissen, familiekring... Uh, misschien over defensie praten of zeggen van... goh, ik heb nu gehoord... Uh, ja, Defensie bezuinigt. Maar aan de andere kant hebben ze ook jonge mensen nodig. Als ze dat vertellen, dan brengt dat misschien mensen weer op idee. Jonge mensen. En, Hoort zegt het voort. Morgen wilt u een krantje. Hey, dankjewel. wel. Goedemorgen. Jij behoort tot de doelgroep. Ze zoeken jou bij het leger. Oh, dat is fijn. We hebben de spits in de hand. Nog niet echt gelezen volgens mij. Nee, nog niet. 3000 man, het liefst jongeren. Oké. Lijkt het je iets? Ja, ik weet niet. Ik word niet zo graag uitgezonden eigenlijk. Uh. Wat, wat doe je nu? Zit je op school nog? Ja, ik zit nu op school. Ik zit nu op uh, mbo. Ik doe uh, iets voor vliegtuigen. Oké, okay, nou ja. De luchtmacht wellicht? Ja, dat zou wel leuk zijn, maar ja. Lijkt het u wat, ja. werken bij defensie? Nou, ik heb een baan dus <laughs> niet nodig. En tevreden over de huidige baan? Tevreden over de huidige baan, ja. ja. Hoe zit het voor u? Nou, eigenlijk hetzelfde. Dus uh, ik heb het ooit overwogen, maar uiteindelijk toch niet gedaan. Oké, okay, en waarom niet? Uh, nou, ik wil graag marinier worden en ik heb lenzen, dus dat wordt een beetje lastig, geloof ik. Dus uh, voor mij was dat een uh, afweging. Het krantje. een De commandant der strijdkrachten Peter van Oem, is een eigen persoon ook naar Den Haag gekomen om eens dus te kijken hoe dat gaat. Werven met krantjes. Want het is een noviteit, hè? Ja, het is op zich een noviteit. Maar we hebben gewoon uh, jonge mensen nodig in onze organisatie. Uh, meer dan 3000. En wij proberen via de regionale opleidingscentra, uh, met, uh, met name het vakgebied veiligheid uh, en vakmanschap... proberen we jongelui binnen te halen. We hebben er daar nog niet genoeg van. En dus hebben we nog meer jongelui nodig. En we proberen via allerlei middelen proberen we die jongelui uh, te bereiken. Dat lukt prima bijvoorbeeld via internet. Maar het gaat ook om de familie, de ouders. Uh, en die proberen we dan via deze krantenactie toch ook te bereiken. Want het is toch zonde, als uh, jonge lui wel willen... maar ze thuis de horen krijgen van nou zou je dat wel doen. 3000 banen, het zijn echt jonge mensen die u zoekt. Jazeker, want uh, ja, iedereen heeft natuurlijk gehoord van de bezuinigingen bij ons. En daar is ook een beetje het beeld ontstaan... dat we helemaal geen nieuwe mensen nodig hebben. dat is een verkeerd beeld. Maar we gaan wel door met ons werk. En uh, in Nederland uh, vandaag vliegt er weer een F-16 over Dijk om te controleren... of die niet te veel schade hebben opgelopen naar het hoogwater in het noorden. Uh, we helpen de politie bij het zoeken in huizen. Uh, het werk in Nederland gaat door. Met het werk in de missies in het buitenland gaat ook door. En daar heb ik gewoon energieke jonge van nodig. Krijgt u ook reacties van die 6000 man die hun baan gaan verliezen de komende tijd? Van, kan ik niet daarvoor voor een aanwerking komen? Ja, maar laten we wel wezen: uh, uh, De bezuinigingen zijn wrang. Uh, en die mensen die kijken natuurlijk toch een beetje met leden ogen. We hebben wel met de bonden ook afgesproken dat we een sociaal beleidskader hebben... om de mensen die weg moeten, om die dan ook zo goed mogelijk naar ander werk te krijgen. Maar ik heb de bezuinigingen zoveel mogelijk weggehouden bij de operationele capaciteit. En met name in staven en ondersteuning. En daar zitten mensen in hogere onderofficiers en officiersrangen... waar we dat dan minder van nodig hebben. Uh, maar het blijft dat ik wel van onderaf die jonge lui wel weer nodig heb. Oh, Generaal Van Um ontslaat mensen bij Defensie. En aan de andere kant heeft hij ze nodig. Karin Albert, sprak met hem. Ja, zo dadelijk, bewoners van de Wiegelpolder. die begrijpen helemaal niets van het voorgestelde compromis over hun polder. Je hoort ze zo dadelijk. Eerst maar eens naar de verkeersinformatie, John Sahoka. langs de losgelangstel, er staat in totaal nog een 75 kilometer file. Nog wel veel vertraging op de A1 naar Amsterdam. Bijklopend bij de berg, 9 kilometer nog na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Toch kunt u nog het beste bij het de Borden Almere volgen. U rijdt dan over de A27 en de A6. En het is nog opvallend druk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen knoop het EMS en Utrecht-Noord 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En in Utrecht voert de politie actie voor de betere CAO. Uh, maatregelen zijn aangekondigd en actie wordt gevoerd. Betekent dat, Mark Robin, dat Utrecht vandaag een gevaarlijke stad is? Uh, een gevaarlijke stad. Nou, ik geloof niet dat je het in, zover, in zulke zware woorden uh, moet zeggen, Marcel. In ieder geval is duidelijk dat het geen zin heeft... om de komende uren naar het politiebureau te gaan om aangifte te doen. Want dat kan in ieder geval uh, de komende uren niet. In Utrecht gaat hier straks het hoofdbureau van politie op slot. En dan krijgt de burgemeester, de korpsbeheerder ten slotte... Uh, symbolisch een sleutel aangeboden. En meneer Wolsen, wat gaat u dan met die sleutel doen? Nou, die neem ik nu keurig in ontvangst. Um, en dat is soort symbolisch. Het bureau gaat symbolisch dicht, heb ik gehoord. Dat wil zeggen dat voor echte, serieuze kwesties... zeden, zaken, geweld en alles wat daarmee te maken heeft... men vanzelfsprekend wel aangifte kan blijven doen. Want de hele basale politiezorg blijft gelukkig wel op orde. En dat hoort ook zo. Ja. De, de, de bonden hebben ook gegarandeerd dat noodhulp enzovoorts... dat die gewoon blijft bestaan. Maar verder gaan de diensten van de politie op een laag... Later vandaag ook in de andere steden. Die sleutel die u krijgt, wordt later doorgegeven naar de andere grote steden. Nou bent u als koortsbeheerder, staat u eigenlijk buiten dit CAO-conflict. U kunt er eigenlijk niks aan doen. Nee, dit is een conflict tussen de bonden en de minister. Dat zijn de CAO-onderhandelaars. Andere kant ben je wel een beetje belanghebbende, want kijk, ik heb er groot belang bij... Dat de politie gewoon in zo'n stad goed uh, zijn werk doet, of uh, goed haar werk doet. Dat is ontzettend belangrijk. Dus en het gaat er wel om thema's, moet ik zeggen, aan de andere kant die er toe doen. Hè? Goede opleidingsfaciliteiten, veilig je werk kunnen doen. Goede vergoedingen. En de politie is uh, politiewerk is, is zeer verantwoordelijk, zeer gevaarlijk werk ook en soms ook zeer moeilijk werk. Dus het is aan de andere kant wel heel veel waard dat ze er samen goed uitkomen en dat de politie snel weer gewoon aan het werk kan. U gaat dus straks ook naar dat hoofdbureau van politie toe. Betekent dat nou ook dat u zich achter de acties van de politie schaart? Nee, ik sta formeel sta ik er buiten, Maar ik begrijp de onderwerpen die zij op de agenda zetten... die begrijp ik wel, die thema's. Dat zijn ontzettend belangrijke thema's. Veilig je werk kunnen doen, goed opgeleid zijn... redelijke salarissen krijgen voor wat je doet. Uh, en ik heb in die zin... Wel sympathie, grote sympathie moet ik zeggen voor het werk van de politie. Want ik zie eigenlijk dagelijks om me heen hoe ingewikkeld, hoe moeilijk, hoe zwaar dat werk is. Maar ik, formeel sta ik natuurlijk buiten de onderhandelingen met de minister. Nou sprak ik vanmorgen een aantal mensen op het hoofdbureau van politie hier in Utrecht. En die zeiden, we begrijpen dat de burgemeester er buiten staat. Maar we hopen dat hij zijn netwerk en zijn connecties in Den Haag gaat gebruiken om voor ons een goed woordje te doen. Gaat u dat doen? Ja, als ik in Den Haag kom, en dat is met een zekere regelmaat het geval... en uh, ook spreek ik dan met minister Opstelten... Uh, dan ga ik zeker dit thema ook aansnijden. En dan ga ik ook zeggen hoe belangrijk het vindt dat men over deze onderwerpen echt zaken gaat doen. Dus ik zou echt willen dat ze samen aan tafel gaan. Want beiden las ik in de krant gisteren nog, willen ze overleggen. Maar ze doen het niet. Uh, dus dan moet je aan tafel gaan om overleg te voeren. en Ik zal ook de minister aanmoedigen om aan tafel te gaan... zoals ik dat ook bij de bonden vanzelfsprekend doe. Nou is het natuurlijk niet voor niks dat het in de vier grote steden nu gebeurt, hè, die actie. Is er... Tussen de burgemeesters van de vier grote steden ook overleg over deze kwestie? Ja, we hebben wel contacten gehad. Omdat we natuurlijk hebben gekeken van wat gaat er precies gebeuren met die staking. Blijft heel bezaalde politiezorg. Als het gaat om geweld, zedenzaken, Blijft dat wel op orde? Nou, dat blijkt overal het geval. En stakingsrecht is een groot goed. Dus als het om serieuze conflicten gaat... moeten zelfs ook agenten kunnen staken. Maar we hebben als burgemeesters wel gekeken van ja, hoe ver kan dat gaan? En zoals we het nu doen past gewoon binnen de afspraken die we erover maken. Burgemeester Wolfsen van Utrecht, hartelijk dank. Zeer graag gedaan. Mark Robin Visser sprak hem. Hij was in Utrecht vanochtend bij de politieactie. Verbazing en ongeloof bij de bewoners in de Zeeuwse het Wiegenpolder. Gisteren werd duidelijk dat de polder mogelijk toch... voor de helft onder water wordt gezet. Het kabinet beloofde eerder dat niet te doen. Maar, staatssecretaris Bleker, denkt daar nu toch anders over. Uh, gedwongen door Europa. De maatregel is nodig om de natuur te compenseren... die geleden heeft onder het jarenlang uitbaggeren van de Westerschelde... om zo de haven van Antwerpen bereikbaar te houden. Maar ja, de Zeeuwen die snappen het niet en blijven zich verzetten. Als je hier s morgens komt... Dan word je begroet door alle zangvogels zijn. Dat is een warm concert. Hoor. Als je er een beetje het gevoel hebt, dat is prachtig. Als je die vogels in die bossen hier in de Hetwigpolder eh, hoort fluiten... dan word je erg stil van. En, en dat is het mooie. Dezelfde Hetwigenpolder, maar dan aan de andere kant... bovenop de dijk, met uitzicht op de haven van Antwerpen. We horen een brommen op de achtergrond. Misschien zijn het ook wel de motoren van de schepen... die hier af en aan varen. Even verderop de koeltorens van de kerncentrale van Doel, net over de grens in België. En als we ons dan omdraaien, Ewald Baken... u bent hier al jarenlang akkerbouwer in de polder. U vecht ook al jarenlang tegen het mogelijk onderwater zetten van uw polder. Wat, wat dacht u toen u hoorde dat het misschien toch gaat gebeuren? Misschien voor de helft? Sinds zesde jaar in dit dossier. Ik kon het niet begrijpen. Maar u zegt het, en daar ga ik op. Uh, ik ga ervan uit dat wat u zegt, dat dat zo is. Maar u kunt het niet begrijpen. Uh, die argumenten die wij in die 16 jaar gebruikt hebben om niet te ontpolderen, die staan als een huis. Die argumenten zijn voor een hele hetwiepolder, maar ook voor een halve hetwiepolder. Dus in onze visie komt ontpoldering een halve niet voor. Of een kwart, maakt allemaal niet uit. Geen vierkante meter, is dat duidelijk? Ja, meisje, duidelijk. Kunt u daar nog eens in een paar zinnen vertellen waarom niet? Het is vruchtbare landbouwgrond, natuurlijk. Hele vruchtbare landbouwgrond. En hele vruchtbare landbouwgrond die ga je niet omzetten om daar een soort natuur van te maken. Dat doe je niet. Vervolgens is het zo dat er voor zulke zaken in Zeeland geen draagvlak voor is. Dat is niet alleen in Zeeland, bij de Zeerse bevolking. Maar in die zestien jaar is er in de Tweede Kamer nooit een meerderheid geweest om te ontpolderen. Maar die dreigt nu wel, hè? althans... Bleker zit natuurlijk in een pakket. de staatssecretaris. Die moet ook voldoen aan de afspraken die eerder zijn gemaakt... met België, met Europa. Snapt u dan dat dat heel moeilijk wordt... en dat hij hier nu een beetje tussenin gaat zitten? Nee, ik, eh, ik, kan, ik, ik kan daar niet over zien... Uh, ik, ik weet dat uh, uh, ministers en staatssecretarissen dan die uh, altijd uh, problemen op moeten lossen. Dat, dat, en, en dus die zoeken naar een oplossing. En laten we nu eerlijk zijn, deze prachtige polder, we staan er hier nu met onze neus bovenop. Zo'n mooi landschap, dat ga je toch niet vernielen. Daar ga je toch geen 100 miljoen euro in deze tijd aan spenderen om daar schorn en slikken van te maken. U geeft niet op. Nou, en ik denk dat uh, staatssecretaris Bleker het ook niet opgeeft. Want de meerderheid van de Tweede Kamer staat achter zijn uh, werk... om voor de Hedwigpolder een alternatief te vinden. U heeft hier inmiddels uh, aardappels gepoot. Hoe lang nog, denkt u? Nou, dat mag duidelijk zijn. Uh, om de vier jaar is het best dat je aardappeltelt, Want je moet een, een wisseling hebben in de vruchtopvolging. En dus over vier jaar zetten we er weer over, aardappelen. En over acht jaar weer. Ja. Zeker? Nou, zeker, ja, zeker. Nu, nu het, het is hier stil, wat nog mooier is, het blijft hier stil. Want nu, deze polder gaat niet onder water hoop en geloof bij Ewald Bakker-Akkerbouwer in de Hedwigepolder. Hij sprak met uh, onze verslaggever Rienkamer. Kamer. Gaan we het vijf voor half tien nog even over Vodafone hebben. Grote problemen bij de telecomprovider gisteren. En die problemen zijn nog niet opgelost, hoorden we net ook al van de topman van Vodafone. Nog steeds niet kunnen alle klanten weer bellen. Het wordt langzaam beter. In de loop van de dag zou het weer moeten dat iedereen kan bellen en sms'en. Maar internet dat wordt nog een zaak van de langere termijn. We hebben ook lang geprobeerd Tweede Kamerlid voor de VVD, Afke Schaart, te bellen. Mevrouw Schaart, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is uiteindelijk gelukt. Ja. We nemen aan dat u ook met Vodafone belt. Ja, dat klopt. Ja, en... En, uh, ik kan wel internetten, maar ah. ik kan uh, niet telefoneren of sms'en. Oké, okay. en nu hebben we u aan de lijn via ja, een vaste telefoon? Nummer. Oh ja, nou gaat het weer wel. Ja. Wat moet er gebeuren, want we hebben het er eerder deze uitzending al over gehad, om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen? Ja, want het is buitengewoon vervelend en veroorzaakt heel veel ongemak. Niet alleen voor ons, maar voor heel veel bedrijven en ook voor ja, heel veel consumenten. En wat er in de eerste plaats moet gebeuren, denk ik, is dat de publieksvoorlichting toch echt verbeterd moet worden. Want gisteren werd door Vodafone gezegd dat het eind van de dag alle problemen zouden zijn opgelost. En uh, nu krijgen we weer een ander bericht. Dus ik denk dat dat in de eerste plaats echt, echt beter moet. Ook over de 112-voorzieningen, uh, uh, waar de laatste tijd ook wat uh, problemen in zijn gekomen... En uh, daarnaast, vind ik... We gaan volgende week daar ook over debatteren met, uh, met de minister... die al heel snel een brief over dit onderwerp uh, heeft gemaakt. Moeten we het hebben over uh, extra capaciteit en misschien wel een uh, noodnet. Maar ik heb daar wel meteen wat, uh, wat vragen over. van ja, Wie gaat dat dan uh, betalen? Want dan heb je toch wel enorme kosten die daarmee gemoeid uh, zijn. En uh, ja, er is ook gesproken over het uh, afwikkelen van verkeer op elkaars netwerk netwerken. Dat uh, KPN en uh, T-Mobile dan als er een storing is van Vodafone... dat die uh, te hulp springen. En uh, ja, ja, dan kun je je afvragen van hoe gaat het dan met klantgegevens... en is dat dan wel met voldoende waarborgen omgeven. En daar wil ik het volgende week over hebben. En ik heb zelf ja, ook nog wel een idee. Maar het is nog maar een uh, ideetje. Nou, ja, kom om, op. Om bijvoorbeeld uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat die andere providers... in ieder geval zorgen dat er gebeld kan worden. En dat uh, dan het internet en sms'en... dat dat in een later stadium erbij kan. Want mijn zorg is wel als als providers elkaars verkeer gaan overnemen... dat dat, dat elkaars netwerk weer zo overbelast... dat uiteindelijk niemand in okay. Nederland kan bellen. Okay. Nou, um, wij hebben hier, Marcel zei het al eerder in de uitzending over gesproken. Um, minister Verhagen heeft aangegeven in gesprek te willen... met de verschillende telecombedrijven. Mm -hmm. We spraken hierover met hoogleraar Michel van Eten van de TU Delft. Luister even wat hij zegt. Dat gesprek is al een keer gevoerd. En daar kwam uit wat ik al eerder aanhaalde. Namelijk dat in noodsituaties kan de overheid dan de operators verzoeken... om dit te doen... En de crux van dat verhaal is dat de overheid dan zegt, ik draag de kosten daarvan. En dan vinden de operators het geen probleem meer, dan zetten ze dat netwerk open... en dan zoeken ze later wel uit welke claims ze bij de overheid neerleggen. Ja, mevrouw Schaart, ik hoor u al ja zeggen. Dat is nou, de, dat de grote handvraag. Oh, dat was u niet, oh, dat, was nee. ik, dat was ik zelf waarschijnlijk. Ja. <laughs> mevrouw Schaart, uh, het gaat erom wie, wie zijn portemonnee trekt. Hè? Dat, dat is de grote vraag op dit moment. Ja, het, het kost en... namelijk geld. En waar deze hoogleraar het over heeft, is het inderdaad dat in buitengewone omstandigheden... maar dan hebben we het echt over oorlogs- en uh, crisissituatie... dat dan de overheid uh, de portemonnee kan, kan trekken. En wie moet anders betalen? En anders zijn het de, uh, de providers zelf. En dus de gebruikers, uiteindelijk. En dus de gebruikers, uiteindelijk. Ja, want dat is ook wat deze hoogleraar zegt. Hè. Um, uiteindelijk willen we allemaal goedkoop bellen, goedkoop internet... Ja. maar misschien moeten we accepteren dat dat niet mogelijk is... als we tenminste willen dat we dat altijd kunnen. Nou, daar ben ik het wel mee eens. En daar moeten we het daar volgende week ook, ook goed over hebben. Want aan de andere kant is onze samenleving al zo ja, ongelooflijk afhankelijk geworden van, van communicatie. Dat, dat we die toch wel zoveel mogelijk willen voorkomen. En dat is ook in het belang van de providers zelf. Ja, maar daar zegt u wat. Want die uh, hoogleraar zegt ook, als bedrijven hier zo over klagen met hun goedkope telecomverbindingen. Dan moeten ze eigenlijk zorgen dat ze ook zelf een alternatief hebben. Vindt u dat ze daar ook niet op aangesproken mogen worden? Jazeker, absoluut. Maar het, het maken en het bouwen van een netwerk is, is ontzettend duur. En uh, daar gaan wij wel over hier bij, uh, bij de overheid of in de Tweede Kamer. En uh, ja, we moeten, we moeten even kijken in hoeverre dit de verantwoordelijkheid is van de providers zelf. Ik, ik denk dat we nog wel in die uh, fase zijn aanbeland. Dat geeft de minister ook aan. Ja. En uh, de minister gaat zelf ook praten met de providers voor het gesprek van volgende week. En uh, ja, laten we kijken wat, uh, wat er uitkomt. Goed. Hartelijk dank. Afke VVD tweede Kamerlid die kan bellen met een vaste lijn. Ja, dat dan weer wel. Goed. Nou ja, de problemen hoorden het al zijn nog niet voorbij. Um, in de loop van de dag zouden ze worden opgelost. Dat heeft Vodafone, de CEO van Vodafone, ons uh, vanochtend laten weten. We wensen u veel sterkte als u moet bellen vandaag. Uh, we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. Gauw door naar de collega's van de KRO. Sven Koekeman, wat heb jij in Goedemorgen, Lara. Kom maar op met die boetes, zegt Pardon? de gemeente Amsterdam. Tegen minister Kamp van Sociale Zaken. Amsterdam blijft stageplekken aanbieden aan illegale jongeren. En die boetes die worden betaald uit een speciaal stoutfonds. <lacht> En uh, Johan Remkes, commissaris van de koningin van Noord-Holland... Uh, die richt namens de provincies een pijl op het Katsau huis. nu zullen er daar bijna uit uh, lijken te zijn. Zegt hij, bezuinigen op de provincies gaat niet. Daar zijn eerdere afspraken over gemaakt, punt uit. Maar de vraag is of die punt geen puntkomma wordt. En in Frankrijk is ophef ontstaan over een documentaire... waarin wordt gezegd dat autisme bij kinderen komt door de moeder. Dat en meer zometeen bij de KRO in Goedemorgen Nederland... is nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Nederland heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Suriname. Dat gebeurde nadat het parlement in Paramaribo zijn goedkeuring had gegeven aan de omstreden amnestiewet voor verdachten van de decembermoorden. Rosenthal, de minister, noemt het aannemen van de wet diep teleurstellend. De verdachten mogen Nederland niet meer in en CDA en VVD willen dat de internationale gemeenschap een reisverbod instelt voor Bouters en andere verdachten. Twee chirurgen van het Maasziekenhuis Pantijn in Boksmeer zijn op non-actief gesteld. Er zijn problemen met de samenwerking tussen de chirurgen en anderen binnen en buiten het ziekenhuis, zo is bekendgemaakt. Specialisten van het Radboud in Nijmegen nemen de taken zo lang over. En de Amerikaanse staat Connecticut schaf de doodstraf waarschijnlijk af. De democratische meerderheid in de Senaat stemde daar vannacht voor. Alle republikeinen stemden tegen. En nu moet het huis van afgevaardigden nog stemmen. In plaats daarvan krijgen daders levenslang zonder kans op vrijlating. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Files nog zo snel op. Nog 15 files, goed voor 50 kilometer. Twee opvallende nog op de A1 richting Amsterdam. Staat bij Bussum drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstokken weer vrijgegeven. Nog veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Nieuwegein-Zuid en Knoop het oude Rijn zes kilometer. Bij Knopert-Oude Rijn is een vrachtwagen gevallen. En die blokkeert uit de linker rijstok.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 Sven Kokkelman. Kom maar op met die boetes, zegt de gemeente Amsterdam tegen minister Kamp van Sociale Zaken. Wij blijven stageplekken aanbieden aan illegale jongeren. Pleidooien van de provincies: bezuinig niet extra op ons. Dat kan niet, want dat is strijdig met de afspraken. Een autistisch kind dat komt door de moeder, vinden ze in Frankrijk. En het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is de Cairo. Met goedemorgen, Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Krachenburg. Begin februari veranderde Nederland in een diepvrieskist. Temperaturen tot 22 graden onder nul. En de fruittelers in Flevoland maken nu de schade op. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Extra bezuinigen op provincies is in strijd met het bestuursakkoord... en dus uit Den Bozen, zegt Johan Remkes... die is voorzitter van het Interprovinciaal Overleg... en commissaris van de Koningin in noord holland Meneer Remkes, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Hoe kunnen extra bezuinigingen in strijd zijn met een bestuursakkoord? Nou, wat wij afgesproken hebben, dat is de afspraak dat er, als er bezuinigd wordt op de rijksuitgaven... dat dan ook de voeding, eh, dus de inkomsten uit het provinciefonds eh, naar beneden zullen gaan. Dat is ook een normale, redelijke bezuiniging. Dus daar werken de provincies aan mee, dat is afgesproken. Maar de boodschap is ook... Alles wat daar bovenop komt is in strijd met de gemaakte afspraken. Ja, maar nou zit Nederland in een recessie. Het begrotingstekort loopt volgend jaar op uh, tot uh, 4,6 procent. Het mag niet van Europa, er moet extra worden bezuinigd. Zes uh, um, politici zitten al weken in het katshuis om te uh, onderhandelen. Het bestuursakkoord is afgesloten in een hele andere tijd. Dus nood breekt wet, zeggen ze dan bij de VVD, uw partij. Nou, het bestuursakkoord is zeer recent afgesloten. Uh, en... Daar zit dat mechanisme dus in. Als de rijksuitgaven dalen. en dat zal het gevolg zijn. Uh, uh, als gevolg van de katshuisafspraken. neem ik tenminste aan. Dat weten we op dit ogenblik nog niet precies. Ja, u ook maar, niet? Dan, maar dan zal sowieso. dus uh, de inkomstenstroom. In de, uh, in de richting van de provincies ook verminderen. Dat is een redelijke bezuiniging. Ja. Uh, dus daar geen commentaar op. Maar wel commentaar uh, op uh, eventuele, maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het kabinet met dit soort uh, voorstellen komt, omdat het kabinet ook heel goed weet dat er een bestuursakkoord ligt, dus uh, de redelijkheid gebied te zeggen dat daar niet aangekomen wordt, men weet ook ...dat er een heel moeizaam proces is geweest uh, de afgelopen maanden uh, over het Natuurakkoord... Ja. ...waar de provincies zeer stevig hebben ingeleverd. Ja. Uh, en dat gaat niet om kleine bedragen, maar het gaat om, uh, om honderden miljoenen. Met andere woorden u zegt, we hebben al voldoende ingeleverd, we krijgen ook minder inkomsten... ...en nu is de maat vol, punt uit. Uh, ja, en alle provincies zijn op dit ogenblik natuurlijk bezig met uh, de invulling van hun eigen bezuinigingen. Ja. en. De redelijkheid gebied te zeggen dat de wijze waarop overheden met elkaar omgaan, ja. dat daar een keer een end aankomt. Uh, en ik kan mij trouwens ook voorstellen, ook dat is geregeld in het bestuursakkoord, ja. dat datzelfde geld voor gemeentebesturen. Ja. Goed, u had het over dat natuurbeleid. Uh, daar hebben de provincies ook extra geld voor gekregen? Nee, daar hebben de provincies geen extra geld voor gekregen. Daar wordt uh, 600 miljoen ingeleverd. Dat uh, is een totaliteit. En dat hebben uh, de provincies gedaan. Uh, ...in verschillende politieke toonaarden... ...maar uh, zonder al te veel gemorgen. De, de overgrote meerderheid van de provincies hebben met dat natuurakkoord ingestemd. Ja. En die provincies die zijn op dit ogenblik bezig om daar een invulling aan te geven... ...samen ja. met de natuurbeherende organisaties. Ja. Uh, en dat betekent dat er uh, zo hier en daar vrij forse... Uh, klappen zullen vallen. Ja. In het bestuursakkoord is ook geregeld dat de uh, provinciale taken worden overgeheveld naar de gemeente. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de dossiers zoals jeugdzorg. Hoe gaat het ja, daarmee? Dat klopt. Hoe gaat het daarmee? Uh, dat is op dit ogenblik in uitvoering. Dat moet geregeld zijn in 2015, 2016. Uh, dat is op zichzelf, qua aard van de taak jeugdzorg, ook een niet ...onredelijke lijn... ...want de jeugdzorg uh, hoort uitgevoerd te worden... ...zo dicht mogelijk bij mensen. Ja. Destijds is gekozen... ...voor de provinciale uitvoering... ...vanwege de gemeentelijke schaal. Nou, een aantal onderzoeken... ...hebben uitgewezen dat het beter... ...door de gemeenten uitgevoerd kan worden. De provincies werken zonder gemor uh, ...mee aan de uitvoering daarvan. Zullen ook alles doen... ...om te zorgen voor een zachte landing... ...omdat het gaat om een hele kwetsbare groep mensen. Ja. Maar... Als het gaat om bezuinigingen, in hetzelfde bestuursakkoord is ook uh, geregeld uh, dat uh, de extra middelen die de provincies de afgelopen jaren uit eigen uh, inkomsten in de jeugdzorg hebben gestoken, dat dat wordt afgeroomd. Dus als we praten over wat hebben de provincies al gedaan, dan is dit ook een voorbeeld waarbij de provincies de afgelopen uh, tijd al het nodige voor de kiezen hebben gekregen. Ja, dus uh, ik kom terug op mijn eerdere conclusie... op basis van uw woorden namelijk... Uh, we hebben voldoende ingeleverd, we krijgen er minder bij. Uh, dus de maat is vol. Nou is de vraag, wat nou als het toch anders loopt... als uh, de onderhandelaars in dat katshuis toch dat bestuursakkoord van tafel gooien? Uh, als dat gebeurt, maar nogmaals, ik kan mij dat vanuit de redelijkheid van de mensen die daar aan tafel zitten niet voorstellen. Maar als dat gebeurt, dan hebben wij uh, een situatie die we dan onder ogen zullen zien. Maar dan heeft het kabinet wat mij betreft een probleem, want mijn motto is genoeg is genoeg. Ja, maar wat gaat u dan doen? Staken? Uh, wij staken... Uh, dat zit niet in het jargon van overheden. Nee, ook niet in uw karakter uh, geloof ik. Maar, uh, nee, maar wat gaat u dan wel doen? dat niet in mijn karakter. <laughs> uh, ook niet in mijn karakter. Dat, dat ligt achter mijn denkhorizon. Dus uh, eerlijk gezegd heb ik mij in die vraag nog helemaal niet verdiept. Nee, maar, uh, maar er is om... reden waarom u dit pleidooi nu houdt... en nog een keer aan de bel wil trekken. Want als u denkt dat komt allemaal wel goed... dan hoef ik u nu niet te spreken. Uh, het is altijd goed om vanuit uh, de provinciale bestuurslaag nog eens even precies de puntjes op de i te zetten en ook aan te geven waar de grenzen liggen. Goed, dat hebt u bij deze gedaan. Johan Remkes, commissaris van de Koningin in Noord-Holland en voorzitter van het interprovinciaal overleg. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Honderdduizenden klanten van Vodafone, het is al de hele ochtend op de radio, ook konden gisteren niet mobiel bellen door een brand naast de centrale in Rotterdam. Is er geen wet die telecombedrijven verplicht om een backup te hebben? Dat is de vraag aan Gerrit Jan Zwenne, die is hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij aan de Universiteit van Leiden. Nee, dat is er niet. Althans, nog niet op dit moment. Er geldt wel. Een plicht voor KPN om in geval van uh, tsunami's en, uh, en overstromingen en, en grote rampen een noodnet in de lucht te houden. Waarmee ministers en politie en justitie en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren. Maar nog niet voor een situatie als we gisteren hebben meegemaakt bij Vodafone. Die gaat er wel komen. Er ligt een uh, wet bij de Eerste Kamer op dit moment. En als die wordt aangenomen dan komt er inderdaad een plicht die aanbieders van telecommunicatie oplegt om maatregelen te nemen, technische en organisatorische maatregelen... om de risico's voor de veiligheid en in de integriteit van hun netwerken te beheersen. En voor telefoonaanbieders, zoals Vodafone, gaat het nog iets verder. Die moeten alle noodzakelijke maatregelen treffen... om de beschikbaarheid van hun diensten zo volledig mogelijk te waarborgen. Ja, en u hebt eerder vandaag ook op uh, deze zender gehoord... dat de problemen bij Vodafone nog niet uit de lucht zijn, om het zo te zeggen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Krachenburg. Thijs Boelens tussen de fruittelers in Flevoland daar. Een andere, die was een stuk, maar die kon je bijna niet meer lezen. En toen heb ik van 2-1 gemaakt. Nu kijk je toch niet de Hamer, u kijkt naar een thermometer en de nacht van 3 op 4 februari, de koudste nacht in 27 jaar, u kwam naar buiten en toen? Ja, het was voor mij natuurlijk al direct duidelijk dat hier uh, dingen fout waren gegaan. Uh, Zo'n strenge vorst, die uh, maak je gelukkig niet al te veel mee, maar als het zo erg vriest, dan weet je van tevoren dat de schade enorm zal zijn. Ja. Wat gaf de thermometer aan hier? Ja, mijn eigen thermometer was stuk. Dus ik kon niet zo gauw uh, zien hoe koud het geweest was. Maar je hoort al snel op de radio hoe uh, koud het geweest is. En van collega's hoor je natuurlijk ook allerlei berichten. Ja. U bent uh, voorzitter van de afdeling Flevo Noord... van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. U heeft zelf ook een boomgaard. Uh, 17 hectare, 13 hectare appels, 4 hectare peren. Ja, uh, is het allemaal kapotgevoerd die nacht? En Wat we voorlopig kunnen zien is dat er heel veel knoppen niet uitlopen. Vooral bij peer is dat uh, al helemaal duidelijk. Bij appel zien we dat ook. Maar daar is het nog een beetje de vraag van... wat gaat er nog goed komen en wat niet. Wat we op het moment zien is... wat er eigenlijk door instanties ook geschat wordt... is dat we bij een peer oogst een oogst van 15% kunnen verwachten nog. En bij appels zal dat uh, ja, tot 50 tot 75% zijn. Maar dit is het meest positieve scenario... Uh, het kan allemaal nog erger worden wanneer straks de knoppen uit gaan lopen. Is de vraag van kan het takje voldoende sap uh, naar de knop brengen om straks de verdamping bij te houden. Want dat takje is beschadigd. En... Dit is dus een eerste inventarisatie. Het ziet er niet rooskleurig uit. Als we even hier de boomgaard inlopen. Ja, ik zie wat uitlopers inderdaad. Maar zitten hier ook beschadigde knoppen tussen? Ja, kijk, zie je deze knop hier? Die is uh, helemaal bruin. Je, je valt er eigenlijk ook zo af als je hem pakt. En als je hem openmaakt, dan zie je dat er helemaal geen groene delen in zitten. Wat betekent dit voor uw persoon? Je probeert er niet al te veel van wakker te liggen, want je kan er toch niks aan veranderen. Maar dit geeft natuurlijk enorme financiële consequenties. Bent u hier niet de enige fruitteler? Uh, hoe zit het met de andere fruittelers dezelfde problemen? Ja, het, uh, hier in Noordoostpolder is het erg. Maar in Zuidelijk Flevoland en in Oost-Flevoland Oost is het nog erger. Ook daar uh, vrezen ze dat uh, niet alleen de knoppen beschadigd zijn... maar ook uh, hele aanplanten verloren zullen gaan. Ja, verwacht u dat er vrijtelers over de kop zullen gaan? Ja, dat verwacht ik wel. Uh, maar het is altijd heel moeilijk om uh, in de portemonnee van een ander te kijken. En dat kan ik eigenlijk niet zeggen hoe dat uit zal pakken... maar. Ja, iedereen weet dat wanneer je een aantal tonnen schade hebt... dat het niet zo makkelijk is om daar overheen te komen. Ja. Nu uh, gebeurt het vaak in dit soort extreme omstandigheden... dat je kunt aankloppen bij de overheid compensatieregeling. Kan het in dit geval ook? Een aantal jaren geleden hebben wij ook voorschade gehad. En toen hebben we van de overheid een schadeuitkering gehad. Maar die stelde als uh, voorwaarde dat wij een verzekering tegen voorschade zouden starten. En dat hebben wij gedaan. Maar een normale verzekering gaat uit van een bepaalde risico-inschatting. En aan de hand daarvan stellen zij de, de polis uh, vast. Uh, normaal gesproken komt dit eens in de tig jaren voor. Uh, dus de verzekering die had uh, de voorwaarden waren redelijk soepel. Uh, maar nu blijkt dat uh, de schade snel uh, weer opnieuw is uh, voorgekomen. En dat had wel tot gevolg dat er nog eigenlijk niets in het potje zit. De pot is leeg? De pot is al bijna leeg. En als je het uit gaat rekenen per fruit tellen, dan blijft er niet zoveel over. Dus de verzekering, die is niks waard. En de compensatieregeling, die is er gewoon niet? Nee, dat is helemaal juist. En nu? Ja, even afwachten wat er gaat gebeuren. En we gaan natuurlijk als uh, fruitelsorganisatie ons uiterste best doen... om uh, bij de overheid toch te kijken of er een compensatieregeling mogelijk is. Maar in deze tijden denk ik dat dat wel heel moeilijk zal zijn. Maar we gaan ervoor. Ik wens u daarbij heel veel sterkte. Dank u wel. Bijdrage was dat vanuit het rustige Flevoland van Thijs Boedens. Straks, Franse moeders zijn verantwoordelijk voor hun autistische kinderen... Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1984. Wie uit de koppen? Wie kan erbij? Niemand kan er meer bij. Althans, die verdwent, denk ik zo. Jawel. Nog een mogelijkheid. Binnenkedaal, binnenkedaal. Leo rijdt uit af. En dit was het fluitsignaal. Tegen haar stemgeluid hoort u van Theo Komen. Het wedstrijdverslag van FC Twente-MVV was zijn laatste klus... want een auto-ongeluk maakte deze dag in 1984 een einde aan zijn leven. Koos Postema haalt herinneringen op aan zijn oud-collega bij Langs de Lijn en Radiotour. Fantastisch, hij blaast en hij puft en hij doet... Hij maakte van zijn radioreportages top sport... Het meester van het trein. Het moet u gebeurd zijn. Het moet haast gebeurd zijn. Pieter van Brand. Ja! Ja! Ja wat? Het is gebeurd. Het is gebeurd. Alle dagen vroegen de technici hem voor de uitzending om een geluidstest. Theo die eens plannen had priester te worden... zong dan vanaf de motorfiets Gregoriaanse gezangen... met als tekst de namen van de renners uit het algemeen klassement. Hij kon zeggen, waar ik zelf bij was trouwens, zat ik bij hem achter in de auto... toen moest hij plotseling van Hilversum toch weer een stukje doen... Want dan hadden ze niks, dan hadden ze twee platen gedraaid. Theo in godsnaam vertel iets, zei hij, ja, de etappe is nauwelijks begonnen. En dan had hij zijn papieren niet paraat en dan zei hij, uh, ja, op dit moment wordt er niet hard gereden, de wandeletappe. Uh, sorry hoor, dat, ja, ik kan nu even niks zeggen, want we rijden door een tunnel. Ik zal mijn microfoon een beetje beter indrukken, want ik was even op zoek geraakt. We gaan al Wel nu, dan reed hij bijvoorbeeld door de Dordogne, waar de Franse regering nog nooit van plan is geweest een tunnel te bouwen. En dat is ook helemaal niet gebeurd. Theo verzon dan even een tunnel. Maar toch ook altijd weer bereid, als Hilversum zei... vertel even wat, een minuutje tot aan het nieuws. Want we kunnen niet nog een ramen frontplaat draaien. Dan kwam er een minuutje, precies een minuutje tot aan het nieuws... over de wolkenluchten of het landschap waar hij doorheen reed. Of die renners die uh, met zo'n prachtige geschoren benen... Uh, weer zichtbaar waren, waardoor die... ...zich uh, ja, helemaal te buiten ging aan de beschrijving van die kampioenen. Dat kon hij werkelijk uh, meesterlijk. Laatste reportage, althans van de motor. De laatste reportage van deze dag. De klim van de Kouwberg. Die zware Kouwberg, die helse Kouwberg... ...die geloof ik 17 keer beklommen is inmiddels. Misschien kan het de 18e keer zijn. De zon is uh, fel gaan schijnen nadat vanmorgen de, de hemel... Ja, ...alle gram heeft uitgestort in liters, liters, miljoenen liters water. En Al of niet feitelijk misschien en een vergissing hier en daar... Band dan was hij werkelijk een grootmeester. En ik heb ook gezien dat hij dan na afloop... door de producer Georges Torre werd opgevangen... in een makkelijke stoel gezet... op het terrein waar onze reportagewagens stonden... en onze auto's waarmee we vervoerd werden. En dan zat hij totaal uitgeblust... na te genieten van zijn dag. Echt zijn dag in de Tour de France. Hij heeft nog maar een 500 meter misschien. Hoe lang heeft hij toch, Hoe Weet jij dat? Ik zie daar een toe hangen. Ik denk nog een kilometer of zo en kilometer voor de nog weer. Jij Peter jongen. Nu komt er een vlak gedeeld aan. Wij worden weggezonden. de Benings Levita. Achter mij het gouden trio. Robert Alba. En weer Ben Arino. Bruce in En die menigte drinken. De op. Deze winnen heeft maar een beetje om de te kruipen. Het is onvoorstelbaar. Peter, Peter, Peter. Ga je dan winnen, Ga je er echt winnen, Hier in de hand Oosterberg. U hoort het stemgeluid van Theo Komen, legendarische sportverslaggever... onder meer van Radio Tour de France. Een ongeluk met zijn auto maakte een einde aan zijn leven deze dag in 1984. Les en les badges en caval, j'ai beau m'offrir aux falaises à l'horizontale. Au fond, tout ça, t'es bien égal. Quoi qu'on en dise, et bien que mes doigts se déplacent, droit dans la prise là, tu me surpasses. Et si l'amour me rendait pâle, aussi con cool, Ja Saint André Bleu de Toit. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Cairo in uh, Radio 1 op Radio 1. We gaan naar Frankrijk, want daar is een rel ontstaan over een documentaire. waarin is te zien hoe autistische Franse kinderen worden behandeld. De meeste Franse artsen denken dat het gedrag van de moeders de oorzaak is van die autistische stoornis. Terwijl al lang wetenschappelijk is bewezen dat autisme voor 90% erfelijk is bepaald. Olivier van Bemen, onze man in Parijs, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt die documentaire gezien. Wat is er in te zien? Uh, ja, het gaat vooral over uh, artsen uh, die in Frankrijk nog steeds uh, de psychoanalyse aanhangen. Dus er zijn in totaal tien artsen worden geïnterviewd. En uh, daartussenin zitten beelden van autistische kinderen en, en hoe zij inderdaad behandeld worden. En uh, ja, die, uh, het, is vooral, het gaat er vooral over dat, uh, dat het autisme in Frankrijk echt als een uh, psychotische stoornis wordt gezien. Uh, en niet als erfelijk, zoals vrijwel uh, overal elders ter wereld. Ja, en de verklaring ligt dan in de psychoanalyse, want dat is uh, Freud, hè, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja, klopt. Ja. ja, en dan heb je het over de relatie tussen moeders en zonen vooral waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. De, de documentaire is inmiddels verboden door de rechter. Waarom? Ja, een aantal van die psychoanalisten, drie van de tien in totaal, die, die, hebben, um, die zijn naar de rechter gestapt. Die vinden dat zij niet goed geciteerd zijn dat uh, hun verhaal uit de context is gehaald. Ja. En de rechter heeft ze daar gelijk in gegeven. Dus de documentaire is nu, uh, er is nog maar de helft van te zien. Hij duurt in totaal ruim vijftig minuten en uh, die stukken zijn er dus uitgeknipt. Ja. En op Franse, uh, Franse sites, Franse filmpjes sites is nog maar de helft te zien dus. Maar op, op uh, bijvoorbeeld een Russische soort YouTube uh, is hij gewoon nog te zien. Juist. Je had het net over die psychoanalyse. Hoe komen die Franse artsen dan tot de conclusie dat moeders de schuld zijn van het autisme van hun kind? Ja, in Frankrijk kan je als moeder eigenlijk... Uh kan je het bijna niet goed doen. Je geeft of te veel liefde aan je kind. Waardoor er eigenlijk niet echt een geboorte ontstaat. De, de psychoanalisten vinden dan dat dat kind gewoon deel blijft uitmaken van de moeder. En eigenlijk min of meer in de baarmoeder blijft zitten. En voor het kind is er dan geen uh, noodzaak om echt te, te leren spreken. Bijvoorbeeld om echt een soort eigen persoonlijkheid te creëren. En uh, dus dat is een van de mogelijke oorzaken volgens de, de psychoanalytici. Een andere is uh, psychoanalisten. Een andere is... Uh, is dat een moeder uh, juist uh, depressief is bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap. Ja. En dat het al zoveel negatieve invloed heeft op dat kind tijdens die zwangerschap... dat hij daardoor uh, eigenlijk helemaal uh, ja, niet, niet functioneert zoals andere kinderen. Ja. Is, is die hele psychoanalyse nu ook in opspraak gekomen door uh, deze documentaire? Ja, wel iets meer. In Frankrijk is de psychoanalyse nog steeds heel erg populair. Dat komt eigenlijk vooral door een beroemde en zeer charismatische psychoanalyticus Lacan, Jacques Lacan, in de jaren 60 en 70 vooral. Eigenlijk was de psychoanalyse toen elders in de wereld al echt in verval, maar in Frankrijk door, vooral door die ene wetenschapper... Uh, is het juist heel erg populair gebleven. Tot in de jaren 80, uh, echt 100% van alle psychiaters... die, die werden opgeleid uh, in, ja, in de leer van de psychoanalyse. Dat is nu wel een beetje aan het dalen. Maar er wordt, wordt nog steeds op 80% geschat. Dus uh, dat is erg veel. Uh... Ja. Dan kwam er deze maand ook nog een advies van de Autorité de Santé. Dat is een invloedrijk een onafhankelijk advies, adviesorgaan... voor de medische wereld naar buiten. Hoe luidt dat advies... Ja, dat advies luidt dat, dat er toch meer, uh, wat veel ouders ook willen... ...dat er meer een beetje Amerikaans uh, en een anglo-saxische methode moeten worden ingezet. Omdat die gewoon beter voor het kind zijn. In die documentaire zie je bijvoorbeeld ook dat, uh, dat er een kind dan... Uh, die, ...die moest eigenlijk, die had op een Franse manier behandeld moeten worden door een psychoanalyticus. En die ouders hebben er alles aan gedaan om dat niet te doen... En uh, dat kind is gewoon, dat, dat zit nu gewoon op, op een normale school, die is heel goed in wiskunde, die functioneert gewoon heel, heel erg goed eigenlijk. Ja. Terwijl Franse kinderen worden vaak een beetje in, in, in inrichtingen gedaan waar veel geheimzinnigheid heerst, waar, waar, mensen, waar ouders dan vaak niet eens zelf mogen kijken. En een van die psychoanalytici die, uh, die, die zegt ook van, ja ik, ik, als ik met zo'n kind zit dan praat ik eigenlijk niet met hem. Hij is eigenlijk gewoon niet behandelbaar, dus uh, dat doen we ook niks mee. Goed, commotie in Frankrijk dus, vanwege die documentaire over autisme. Dankjewel, Olivier vanuit Parijs. Straks, dames en heren, kom maar op met die boete, zegt de gemeente Amsterdam... tegen minister Kamp van Sociale Zaken. Wij blijven stageplekken aanbieden aan illegale jongeren. Zometeen bij de Cairo, na tienen na Jan van der Putten. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Europa League. Schiet mooi, oh, scheelt Valencia AZ. Komt hij. Valencia aanzet. Ja, hij komt erbij met het hoofd. Oh, wat een schitterende goal. Wat een fantastisch doelpunt. NOS langs de lijn, vanavond om half negen.